Veronica en de oude koffiepot. Veronica woonde met haar vader, haar moeder en haar kleine broertje in een klein stadje. Het was vakantie en al haar vriendjes en vriendinnetjes waren met hun ouders gaan kamperen of naar het buitenland op vakantie. De ouders van Veronica bleven thuis omdat het kleine broertje van Veronica nog te jong was om mee op vakantie te kunnen. Veronica verveelde zich en ze liep elke dag zomaar wat door de straten. Want ze verveelde zich werkelijk verschrikkelijk. Op een dag zag ze op de stoep een oude koffiepot liggen. Ze pakte de koffiepot op en zonder erbij na te denken zette ze de tuit aan haar lippen en blies erop. Opeens kwam er een groene rookwolk uit de tuit en die rookwolk veranderde langzaam in een groene man. Ik ben de geest van de koffiepot, zei de groene man. En ik kan al je wensen vervullen. Het gezicht van Veronica klaarde meteen op. Joepie, riep ze, dat is leuk. Ik zou graag zangeres in een beroemde popgroep willen zijn. Een ogenblik later stond Veronica op het podium van een grote muziekhal als zangeres. In de hal zaten wel duizend mensen. De drummer begon op zijn trommels te slaan en de gitarist speelde een bekend liedje. Veronica pakte de microfoon en begon te zingen. Het publiek begon te juichen en te klappen en met hun voeten op de maat van de muziek te stampen. Veronica zong de hele avond en de volgende avond en de avond daarna. Maar na een paar dagen vond ze het toch niet zo leuk meer. Ze blies op de tuit van de koffiepot en de groene man verscheen weer. Ik wil geen popzangeres meer zijn, zei Veronica. Breng me maar naar een grote stad, daar ga ik bankrovers vangen. Ik weet precies hoe ik dat doen moet, want ik heb het vaak genoeg op de televisie gezien. Een ogenblik later zat Veronica in een sportwagen en reed met een reusachtige vaart door de grote stad. Ze achtervolgde twee bankrovers die probeerden de stad uit te vluchten. Even buiten de stad lukte het haar de bankrovers te vangen. Een paar dagen lang vertelde Veronica geestdriftig haar verhaal aan de verslaggevers van de kranten en de televisie. Toen ze het verhaal voor de tiende keer had verteld, begon het haar te vervelen. Ze blies op de tuit van de koffiepot en de groene man verscheen weer. Ik heb geen zin meer om hier te blijven, zei ze. Ik wil, ik wil net als de ruimtevaarders met een ruimteschip naar de planeet Mars vliegen. Een ogenblik later was Veronica al op weg naar Mars. Maar toen het ruimteschip daar landde, was ze diep teleurgesteld. Er was helemaal niets te zien en niets te doen. Wat zal ik me hier vervelen, dacht ze. En ze blies meteen op de tuit van de koffiepot. De groene man verscheen opnieuw. Ik vind er hier niets aan, zei Veronica. Breng me maar terug naar de aarde en dan wil ik kapitein op een zeeroverschip zijn. Een ogenblik later had ze een prachtig kapiteinspak aan en was ze aan boord van een oud zeilschip. En ze plunderde samen met echte zeerovers elk schip dat voorbij kwam. Aan het einde van de dag vierden de zeerovers altijd feest. Ze maakten plezier en dansten de hele nacht. Behalve Veronica. Want ze begon zich na drie dagen alweer te vervelen. Ze blies op de tuit van de koffiepot. En weer verscheen de groene man. Ik verveel me op dit schip, zei ze. Er is niet eens televisie. En in plaats van rum zou ik ook best weer trek hebben in een kopje chocolademelk met taart. En kun je mij misschien ook in een geest veranderen. Dan hoef ik je niet steeds te roepen. Want het begint me al aardig te vervelen dat ik steeds op die tuit moet blazen als ik je nodig heb. De groene man keek haar heel boos aan en riep, jij begint mij te vervelen. Een ogenblik later zat Veronica thuis voor de televisie. Op het tafeltje naast de televisie stond een kopje chocolademelk en een stuk taart. Die wens had de geest nog vervuld. Maar de oude koffiepot was verdwenen en Veronica heeft hem nooit meer teruggezien.